Mijn naam is Jarno en ik ben jullie gastheer deze deze ochtend en ik mag je welkom heten in de Veenhardkerk. Wat fijn dat je er bent. Misschien ben je voor het eerst. Welkom. Tof dat je er bent. Misschien kom je al voor de tigste keer. Ook welkom. Tof dat je er bent. Um, we willen deze ochtend met elkaar uh, zingen, Bijbel lezen, luisteren naar de uitleg uh, van Ewout, bij een stukje Bijbeltekst zal we lezen. Um, zo willen we. ...deze ochtend samen zijn met elkaar. De laatste mensen zoeken nog een plekje. Um, het hele, de hele maand februari uh, zijn we bezig met het, het thema vrede. Dat past weer in het jaarthema, leef. En uh, deze ochtend gaat even wat met ons nadenken over rust... ...en het oefenen in het vinden van rust. Uh, en dat hebben we denk ik ook wel eens nodig. We leven in een hele hectische wereld hectische tijd met Facebook, social media, maar ook werk. Ik kan me voorstellen dat als je een gezin hebt met kinderen, dat je dan nooit uh, eens rust hebt. Um, ik heb zelf geen kinderen, maar ik hoor soms mensen van, nou, dat is best wel pittig uh, volgens mij. Um, en toch hebben we tijd genomen om hier samen deze ochtend te zijn, om even rust te vinden, om even weer na te denken over God, over, over onszelf. Um, die gaat dus nadenken over oefenen in rust. En ik wil ook niet vast een oefeningetje in rust gaan doen met jullie. Uh, zoals ik al zei, we komen uit de hectische wereld. En nu zijn we in een klein gebouwtje waarin we de grote God gaan ontmoeten. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. En dat is iets om bij stil te staan. Dat wij in ons hectische leventje, waar we allemaal druk zijn en onze eigen dingen doen. Nu even hier komen, de rust opzoeken. En weten dat de God die hemel en de aarde gemaakt heeft... Ons deze ochtend ziet en jou iets wil zeggen misschien, uh, mij iets wil zeggen, ons allemaal iets wil zeggen. Laat ze daar even bij stilstaan. In rust, in stilte. En dan zal ik uh, met jullie een gebed uitspreken voor deze dienst. dank u wel dat we hier deze ochtend bij elkaar mogen zijn dat u ons ziet dat u ons kent en dat u er voor ons wil zijn ook deze ochtend en zo wil ik een zegen vragen over deze dienst als we gaan zingen luisteren als we spreken als straks de kinderen een eigen programma hebben als we met elkaar straks koffie gaan drinken Wil Ik u vragen, Heer, of u uh, iets van uzelf laat zien deze ochtend. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen met uh, We Are The Sound. Het is een tijdje terug dat jullie hier voor de laatste waren, maar uh, ik vind het fijn dat jullie weer terug zijn. Dus uh, ik wil u vragen om uh, te gaan staan. Ja, wij vinden het ook fijn om hier weer bij te zijn. En uh, als jullie kunnen, graag uh, meezingen. Ik kan me herinneren dat jullie dat altijd heel goed konden. Dat is genade gaan we zingen. Good night. van geloof ik de kinderlied en uh, ik zie dat we heel veel kinderen hebben wat ontzettend fijn dat jullie er allemaal zijn hey, we gaan het lied ben je groot of ben je klein zingen en dat kennen we denk ik allemaal wel toch kennen we dat lied ja kennen jullie ook de gebaren erbij wie kent wel de gebaren erbij ja ken jij ze heb je zin om hierbij mee te staan en de gebaren te doen Vind je dat leuk? Ik ken het ook een klein beetje. Dan doe ik met jou mee, ja? Als er iemand anders is die het weten en op het podium wil staan, mag je erbij komen staan hoor. Niemand die erbij wil komen staan om. Dat vinden te wij te alleen assisteren? maar heel gezellig. Het mag. <laughs> Oké, okay, want we gaan zingen. Ben je groot of ben je klein? Ah, kijk ah, eens. And... Dank je wel. Oké, okay. jij ook? Nou gaat helemaal lukken. Dan gaan we zo beginnen. Ben je groot of ben je klein? Oké, okay. 1, 2, en 1, 2, 3. Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin. God houd van jou. Ben je dunk of ben je dun of ben? Je Han je dig när du je als je straalt. kent je als je troevig bent, hij kent je als je pelt. Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet. Goed houd van jou. Oké, okay, nog een keer. Ben je groot Je als je blij bent, herkend je als je slaapt. Hij kent je als je droevig bent, herkend je als je faalt. Het geeft niet op je knap bent, het geeft niet wat je doet. God houdt van jou, hij is van liefde. God houdt van jou, hij is van liefde. God houdt van jou. Yes. Dankjewel dat jullie allemaal meegaan. Ja, even een applaus voor deze Dames en heren, of heren en dames, ontzettend fijn dat jullie mee hebben geholpen. Toch wel lekker zo'n echte band hier hebben staan, dat is ook eens een keer fijn. Meestal gewoon een pianootje of een gitaartje, maar zo'n dikke volle band is toch uh, lekker, fijn, top. Um, uh, het is tijd voor de kinderprogramma's, we hebben er deze ochtend uh, drie. We hebben de Feenhard. Ruimels voor de kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Die worden hier achter in, uh, in de kerk opgevangen in een zaaltje achterin. Uh, dan hebben we nog de, de kids voor de groepen 1 tot 4 van de basisschool en de Kanjers van groep 5 tot 8 van de basisschool. En die mogen hun jas aandoen, want het regent een beetje. Uh, en naar de school hier vl vlakbij gaan. Uh, en dan zien we jullie aan het einde van de dienst uh, weer terug. wens jullie een hele fijne tijd. En dan zingen we straks nog wat liederen... met uh, de sound. En als jullie willen... mogen jullie er ook weer bij komen staan. Wij zijn het volk... Wij zijn als vreemdelingen hier bij elkaar. Gott är nästomt. Gott alltid om oss Låt mig komma vad härnäst kom. För han låter oss aldrig alene. Gott är för oss. Gott är för oss. Gott är nästomt. Gott är alltid om oss Hina komt Want hij laat Ons nooit alleen Het wordt ontzettend fijn dat we samen ja, liederen mogen zingen voor onze God. Het volgende lied, een machtig maker.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 Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als in de tijd aan hen. Maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet helzaam. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was. In mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. En dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd... Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd, en op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Terwijl, hier wordt gezegd, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan. En omdat zij, aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God nu opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later, David heeft laten zeggen, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronden gaat. Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt dieper door tot waar ziel en geest, benen en merg, er kan raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor Hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we beleiden. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil, dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Waar we telkens, als we hulp nodig hebben, warmhartigheid en genade vinden. Ewald. Goedemorgen allemaal. Jarno, bedankt voor het lezen van uh, deze uitgebreide tekst, hoofdstuk 4 uh, van de brief aan de Hebreeën een pittige tekst um, zeker als je hem voor de eerste keer leest, ook ik toen ik hem voor de eerste keer las had niet meteen door waar gaat dit precies over uh, en al helemaal niet wat zegt dit voor ons vandaag uh, wat bedoelt de schrijver hier uh, daar gaan we met elkaar over nadenken in de komende uh, pak en bij 20 minuten um, we zongen net Houd vol. Houd vol. Uh, God laat niet los wat hij begonnen is. Uh, hij is voor ons. Hij is naast ons en hij is om ons heen. En ik denk als er een samenvatting van het boek Hebreeën gegeven zou kunnen worden in onze hedendaagse taal. Dan zou dat zoiets kunnen zijn. Houd vol. Houd vol. God is voor je. God is naast je. God is om je heen. Um, dat is waar de schrijver van Hebreeën op uit is. En daar gebruikt hij... ontzettend veel uh, woorden voor die heel veel lagen onder zich hebben je zou het kunnen vergelijken met de schrijver van Hebreeën die laat even het topje van de ijsberg zien en die veronderstelt dat wij allemaal weten wat er allemaal onder het water wateroppervlak zit dat heeft er alles mee te maken dat de schrijver van Hebreeën die schrijft aan uh, Joodse mensen die Jezus als Messias zijn gaan beleiden in dat brede, grote Romeinse Rijk. Maar die kenden natuurlijk hun eigen achtergrond, die kenden hun eigen geschiedenis. En daarom kan hij, zoals in vers 3, kan hij sprongen maken die werkelijk ontzettend groot zijn. Uh, in vers 3 staat bijvoorbeeld, omdat wij echt te geloven gaan we binnen in de rust waarvan we eerder sprake was. In mijn toorn heb ik gezworen, nooit meer zullen ze binnengaan in mijn rust. En dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd. Dat is nogal wat. En daar, daar komen eigenlijk twee gigantisch grote geschiedenissen van het volk Israël komen daar samen. Brengt, brengt deze schrijver in één vers even samen. Namelijk dat het volk Israël uh, bevrijd werd uit het land Egypte, door de woestrij, woestijn trok uh, en op weg was naar het beloofde land. Maar ze geloofden niet op Gods belofte en daarom konden ze Gods rust niet binnengaan. En dan zegt hij in datzelfde vers, ja maar in de schepping was het God die op de zevende dag uh, rustig maakte. En daardoor vanaf die tijd is er altijd rust mogelijk in deze wereld. Dus hij pakt twee ontzettend uh, grote uh, geschiedenissen van het volk Israël hier zo samen in één vers. Nou, ho ho hoe doet hij dat, waarom doet hij dat? Um, uh, welke, welke mensen had hij op het oog, voor wie schreef hij eigenlijk deze brief? Dan kunnen we daar denk ik ook iets meer achter komen. Ontdekkingen doen die ook relevant zijn voor ons uh, vandaag. Hoe zag je dag er gisteren uit? Hoe zag zaterdag voor jou eruit? Wellicht heb je boodschappen gedaan of het huis opgeruimd of uh, ben je familie of vrienden wezen opzoeken. Heb je lekker gesport. Uh, of heb je uh, uh, gewoon wat gelummeld, wat geluierd, kan allemaal. Of je moest gewoon aan het werk, dat kan natuurlijk ook. Sommige van ons die hebben de pech dat ze op zaterdag ook wel eens moeten werken. Um, ongeacht hoe je dag ook was. Heb jij je druk gemaakt? Of dat jij mogelijk opgepakt zou kunnen worden omdat je christen bent? Of dat je het christelijk geloof interessant vindt? Heb je daar ook maar één seconde druk over gemaakt gisteren? Of in de afgelopen maanden. De kans is denk ik vrij klein. In Nederland uh, is, is veiligheid en is godsdienstvrijheid. Wij mogen hier samenkomen. Wij hoeven niet bang te zijn uh, dat uh, Mark Rutte een of andere politiemacht op ons afstuurt vanochtend. En ons uh, massaal oppakt. Toch is dat wel de achtergrond, de situatie van... De mensen waaraan de schrijver van Hebreën schrijft. Je had in die tijd had je het grote Romeinse Rijk. En wat we weten bijvoorbeeld van Paulus is dat hij rondtrok als zendeling en overal het goede nieuws bracht. En dan als hij in een stad kwam, dan ging hij eerst naar de synagogen En dan vertelde hij aan zijn Joodse broers en zussen. Jezus is de Messias, de beloofde Messias. En vaak sprak hij dan ook uh, in diezelfde stad naast uh, de Joden ook gewoon breed een publiek aan uh, om ze te vertellen over Jezus. Omdat Jezus niet alleen was gekomen voor de Joodse mensen, maar uh, voor, voor, voor de hele wereld. Hij sprak, uh, hij sprak wel specifiek in eerste instantie vaak de Joodse mensen aan. En dat doet deze schrijven van Hebreeën ook. Deze brief is anders dan andere brieven in het Nieuwe Testament echt heel specifiek geschreven voor, wij zouden vandaag zeggen, Messias beleidende Joden. Uh, Joden die uh, Jezus erkennen als Heer en Uh, dat voluit doen vanuit een Joodse achtergrond. Wat gebeurde er? Deze brief is waarschijnlijk geschreven zo ongeveer 64 tot 68 na Christus. En van die periode weten we dat keizer Nero aan de macht was. Uh, de laatste jaren van zijn macht. En het was een hele gruwelijke keizer. Uh, zeker op een gegeven moment voor, uh, voor christenen ook. Het christendom werd wijd verspreid binnen dat Romeinse Rijk. Ook in Rome ontstonden allerlei christelijke gemeenschappen. En, um, misschien ken je de geschiedenis van de brand van Rome. Op een gegeven moment uh, uh, gaat een heel groot deel van de stad Rome gaat in vlammen op. Um, en Waarschijnlijk dat het ligt aan keizer Nero zelf... En aan zijn bouwprojecten. En, en dat hij niet altijd uh, goed ervoor zorgde dat er brandveiligheid was. Bij, bij al die bouwprojecten. Um, en dat wisten de bewoners ergens ook wel. Maar het, was, het had een gigantische impact in die tijd. Het, uh, heel veel, het kostte heel veel levens. Mensen waren hun huis kwijt. En Nero die wilde natuurlijk niet die schuld op zichzelf nemen. Dus hij zocht eigenlijk een zondebok. En hij kwam uit bij de christenen. Uh, die waren, het was al een beetje een vage club. ...die waren al uh, ja, niet helemaal grijpbaar... ...en zeker onder een groot deel van de Romeinen... ...zeker niet populair... Uh, ...dus hij dacht, als ik nou de schuld van die brand... ...in de schoenen schuif van de christenen... ...dan uh, uh, gaan ze mij in ieder geval er niet kwaad op aankijken... ...en zo deed hij dat... ...en dat zorgde eigenlijk voor, ja, voor heel veel onrust bij gelovigen... ...en of het precies deze aanleiding is geweest... ...of dat er andere aanleidingen zijn geweest... ...maar er ontstond heel veel, er was heel veel onrust onder uh, zowel uh, messia's uh, beleidende joden als gewoon onder, uh, onder christenen met een Griekse of Romeinse achtergrond. Um, Ze maakt zich druk om familieleden en als je later ook leest in Hebreeën staat in hoofdstuk 10 staat dat uh, een aantal van de mensen aan wie de schrijver schrijft al hebben meegemaakt dat hun bezittingen zijn afgepakt. Al hebben meegemaakt dat er vrienden of familieleden in de gevangenis zijn gezet. En dat er ook mensen zijn geweest die publiekelijk te schande zijn gemaakt. Dus um, ja, misschien wel hun baan hebben verloren of anderszins publiekelijk te kijk zijn gezet. Van, ah, daar heb je weer een, uh, een christen. Uh, pas op hoor, de besmettelijk volk, uh, gevaarlijk. Dus die mensen die hadden echt alle reden tot onrust. Die hadden echt alle reden tot, tot paniek zelfs. Um, en of dat nou... ...in Rome is geweest of er op andere plekken. Ik denk dat deze brief misschien ook is rondgegaan in die tijd. En daar voor die mensen schrijft... ...Hebreeën, hou vast, hou vol, hou vol, vat moed. Ik wil jullie aanmoedigen om niet los te laten... Uh, ...wat jullie ontdekt hebben in Jezus. Um, want sommigen die twijfelden, die dachten... ...ja, als dit het mij kost... ...dan kan ik misschien toch beter afscheid nemen van Jezus. Dan kan ik misschien toch beter... Uh, kiezen voor de veiligheid en me terugtrekken en Jezus loslaten, want ja, dan word ik weer geaccepteerd door mijn buren, door mijn vrienden, door mijn familie, um, door mijn baas. En juist, juist voor hun schrijft, in brief, jongens, weet wat je dan verliest. Ga niet, laat die rust niet van je afpakken die Jezus brengt. Ondanks dat je midden in die onrust staat, waar jullie echt daadwerkelijk wel mee te maken hebben. En hoe doet de schrijver van de Hebreeën dat? Ja, we weten, ik noem hem steeds schrijver van de Hebreeën, we weten niet, als is een van de weinige brieven. In het Nieuw Testament weten we eigenlijk niet wie deze brief exact heeft geschreven. Um, en ook niet precies of dat aan een stad is geweest of een specifieke groep. Maar ja, waarschijnlijk dus in brede zin aan, aan mensen die Jezus hadden ontdekt en wel duidelijk een Joodse achtergrond hebben. En dan schrijft hij juist aan deze mensen die de geschiedenis van Israël dus heel goed kenden, schrijft hij van laat die rust die je in Jezus krijgt niet afpakken zoals de Joden dat hen overkwam toen ze door de woestijn trokken en niet meer, op een gegeven moment eigenlijk niet meer uh, geloofden in de belofte die God had gedaan. Dat ze een land binnen zouden gaan waar rust zou zijn, waar... Waar vrede zou zijn, waar over, uh, eten in overvloed zou zijn. Dat is de geschiedenis dat het volk vanuit Egypte vlak voor Kana staat En dan twaalf verspieders erop uitgaan om te ontdekken hoe ziet dit land eruit, hoe sterk zijn de mensen. En dan komen de verspieders terug. En alleen Joshua en Caleb zeggen, de steden zijn sterk. Euh, zijn goed ze, ze, ze hebben omringde vestingen moeilijk in te nemen. Uh, maar het land is overvloedig als het gaat om eten en drinken. En dan zeggen de anderen verspieders, ja wij zijn eigenlijk zo bang voor de mensen die in dat land wonen. Wij geloven eigenlijk niet meer in God. De, de, de, de, de onrust, de paniek was eigenlijk in hun ogen van ja als we hier tegen moeten vechten dat redden we niet. Zelfs niet met Gods hulp. Terwijl Joshua en Caleb dan zeggen ja maar ho wacht eens even wij hebben een groot en machtig God. Die gaat ons echt helpen om dit land in te nemen. Daar moeten we op vertrouwen. We moeten vertrouwen op de beloftes die God doet. En eigenlijk zegt de schrijver hier, denk aan die geschiedenis terug. Jullie weten hoe dat uiteindelijk is afgelopen. Een hele generatie moest weer terug de woestijn in en vond daar de dood. Heeft nooit de rust kunnen proeven, de rust kunnen smaken die er lag voor hun in Canaan. Pas hun kinderen mochten daar binnentrekken. En pas hun kinderen konden daar genieten van. Uh, ...van het overvloed van het land en, en van Gods zegen. Dat als eerste beeld wat de schijver hier oproept. Een tweede beeld is uh, dit is vers 1 tot en met 10. En dan vanaf vers 11 tot en met 13 dan uh, schakelt de schijver door. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in de rust... En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en ten gronde gaat. Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie, rekenschap, aan wie we rekenschap moeten afleggen. Ik denk dat die schrijver hier zoveel wil zeggen van, um, jullie leven in een moeilijke situatie. Er is alle reden tot onrust, uh, maar weet dat uh, de God die jullie hebben leren kennen in Jezus Christus, uh, jullie op alle manieren kent en doorgrondt en nabij is. Zoals in dat lied net, God is voor ons, God is naast ons, God is om ons heen. Um, de schijf laat hier zien, God, God kent jou. En God is heel machtig. En God is heel dichtbij. Um, en Hij weet ook wat je nodig hebt. En Hij uh, kan dat wat jou, um, om het even, uh, het is breder dan dat, maar dat wat jou onrustig maakt, kan God als het ware ontleden. Um, een beetje een vreemd beeld misschien, maar dat roept deze tekst wel op. Dat God als een chirurg, zeg maar, precies weet. Ons lichaam in elkaar zet. Maar niet alleen ons lichaam, maar ook ons hart. En onze gedachten. En ons handelen. Dat God ons echt door en door kent. En hij roept, de schrijver roept hier ook mee op van. Tuurlijk kan je bang worden van alle situaties die zich voordoen in je omgeving. En kan je daar rusteloos door worden. Maar weet dat, dat er een God is. Die jou door en door kent. Die jou ontzettend goed doorgrond. Die weet wat je nodig hebt. En uh, ja, geef je als het ware over aan deze God. Laat los. Uh, wat jou onrustig maakt en laat God toe in je binnenste. Laat God werken in je hart, in je gedachten, in dat wat je onrustig maakt. En dan um, ja, ook het, het, het fijne, het genadevolle van, van God, uh, wat de Schrijver hier uh, ten derde ook naar voren brengt, is dat, uh, en ik zal het lezen. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan: Jezus, de Zoon van God.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 wie Jezus was en is en wat hij, al, uh, wat hij ook nu doet. Uh, de schrijver van de Hebreeën weet dat zijn lezers dus een Joodse achtergrond hebben en veel oud testamentische verhalen kennen. En ook oud testamentische instellingen, zoals God dat had ingesteld. In de eerste paar hoofdstukken laat de schrijver zien dat uh, Jezus meer is dan Mozes. In de eerste paar hoofdstukken laat de schrijver zien dat Jezus meer is dan de profeten. In de eerste paar hoofdstukken laten de schrijvers zien dat Jezus meer is dan de dood en dan de duivel. Sterker nog dat hij de dood heeft overwonnen en ook de duivel heeft overwonnen. En ontroond heeft over deze wereld. En dat Jezus zelf nu op de troon zit. En hier komt dan het aspect wat voor Joodse mensen ook ontzettend uh, levendig is in hun verbeelding. En tot op die dag werd er, werden er ook dieren geofferd. Uh, was er nog een priesterdienst? Zij waren daar bekend mee. Eigenlijk zegt de schrijver hier. Jezus is de ultieme priester. Jezus is het ultieme offer. Het eerste waar het uit blijkt is dat hij zegt. Nu wij een hoge hoge priester hebben. Als je dat de, de tempeldienst. Uh, eerst in het tabernakel, later in de tempel dan. Uh, er waren er allemaal priesters en levieten en je had één hoge priester. En die mocht één keer per jaar mocht hij, uh, naar het heilige der heiligen. Uh, een priester werd wel geacht om zelf ook offers te brengen voor zijn eigen zonde. En uh, hij mocht één keer per jaar op grote verzoendag mocht hij offers brengen voor het hele volk. Voor de schuld van het hele volk. En dat ritueel, uh, die godsdienstige handeling, werd ieder jaar weer verricht. En eigenlijk wat... wat de schrijver die hier zegt is dat Jezus niet zozeer de tempel is binnengegaan. Niet zozeer een tabernakel is binnengegaan. Niet zozeer naar een ark toe is gegaan om dat bloed te sprenkelen voor de zonde van het volk. Maar dat Jezus rechtstreeks naar de hemel is gegaan. Rechtstreeks naar de Vader in de hemel is gegaan. En daar, bij de troon van God, pleit voor ons. Pleit voor deze wereld. En zo, als een volmaakte hoge priester... ...nu ook in de hemel uh, pleit. En het is ook niet zomaar een hoge priester. Uh, deze hoge priester... Uh, ...ja, hij had toen hoge priesters... ...maar die kennen natuurlijk gewoon hun familie en vrienden... ...die kennen niet het hele volk. Uh, deze hoge priester, Jezus, die doorgrond ieder mens... ...die kent ieder mens. En die weet ook... ...die kan ook met onze zwakheden meevoelen... ...omdat hij zelf onder ons heeft gewoond op deze wereld kent Jezus rusteloosheid, kent Hij uh, uh, angst, Jezus kent teleurstelling, uh, Jezus uh, weet uh, dat je verlaten kan worden door vrienden, uh, Jezus weet dat het leven uh, soms moeilijk is, hard is. En uh, het unieke aan Jezus wat hier staat, waar de schrijver ons ook op wijst, is dat Jezus als enige van alle mensen niet gezondigd heeft, ondanks de teleurstellingen die Hij meemaakte, ondanks... Uh, de vijandschap die hij tegenkwam, ondanks uh, vrienden die hem verlieten... is hij op de een of andere manier daarin uh, volmaakt gebleven. En heeft hij altijd uh, de wil van God gedaan. Heeft hij altijd het goede gedaan. Uh, waar wij en ik uh, regelmatig uh, falen en uh, de mist in gaan. En als iemand anders... Uh, uh, uh, oh ja, ik moet denken aan, aan kinderen bijvoorbeeld... Uh, dan kun je wel eens ongeduldig worden uh, en zo zijn er denk ik tal van voorbeelden op je werk dat je wel eens een leugentje om best wil uh, pleegt of uh, denk maar in deze hoge priester jezus die heeft in geen enkel geval gezondigd en die, daarmee is hij ook en dat staat er dan ook dat hij dat wij tot god de vader mogen gaan omdat hij als enige een smetloos offer is dat hij als enige een volmaakt offer is. En daarmee ook alle de hele offerdienst eigenlijk opgeheven heeft. En de schrijver zegt, jongens, ga nou niet terug naar die offerdienst. Ga nou niet terug. Um, maar kijk, hou je blik op Jezus gericht. Hou je blik op hem gericht. Hij, de hoge priester, die troont in de hemel. En voor jou en mij pleit. Die jou en mij kent. Die ook weet dat we dingen misdoen. Die weet dat we dingen goed doen. En um, die van ons houdt. Geef je aan hem over. De onrust van de, de Hebraïen, um, ja, is, is begrijpelijk in die context van toen. Uh, ik denk dat als je moet vrezen voor je leven of vreest voor je baan... ...of vreest voor uh, um, dat je te schande wordt gezet in omgeving... ...dan is dat iets wat je heel onrustig kan maken. Ik denk dat dat niet helemaal vergelijkbaar is met hoe wij in Nederland leven. Uh, uh, niet dat aspect van onrust. Maar ik denk dat er wel vele andere aspecten zijn... ...die ons onrustig kunnen maken. Um, we leven in een tijd dat uh, de digitale wereld uh, veel tijd kan opslokken. Uh, we leven in een tijd dat er hoge verwachtingen kunnen zijn vanuit uh, je werkgever... ...of hoge verwachtingen vanuit familie of hoge verwachtingen die je zelf oplegt. Uh, we leven in een tijd uh, dat er veel eenzaamheid is, ook in Nederland. Uh, Nederland... Ik We hebben nu niet de tijd om uh, echt helemaal de maatschappij te ontleden en alles te ontleden wat ons onrustig kan maken. Maar ik denk dat we op, op dat grote niveau merken dat er in onze samenleving onrust is. Uh, gelukkig ook een heleboel vrede en welvaart, maar ook zeker onrust. En ik denk ook dat als je bij jezelf te raden gaat, dat, je, dat er dingen kunnen zijn, zorgen kunnen zijn, dingen kunnen zijn die je onrustig maken. En de titel van de preek is Oefenen in rust. Ik denk dat de schrijver hier ook de Hebreeën op, oproept, oefen daarin, blijf, hij, hij zegt het heel, heel stevig, um, als hij zegt, Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Um, en, en hij doet nog een, een oproep, um, ga daar wel naar binnen, daar waar het volk, destijds in de woestijn niet naar binnen ging... ga wel naar binnen, beijver je daarvoor. Uh, oefen daarin, met elkaar... In de, binnen de christelijke gemeenschap. En ik denk dat wij dat vandaag ook mogen doen. Uh, omdat het echt wel oefening vraagt... om Jezus voor ogen te houden in deze tijd. En daarom wil ik afsluiten met drie manieren... waarop we dat zouden kunnen oefenen. In onze tijd. Want ook vandaag... ...is een vandaag, zoals in de tekst. De schrijver zegt, het is vandaag ook mogelijk om binnen te gaan in die rust. Die rust die voor een deel nog uitstaat in de toekomst, als Jezus terugkomt... ...maar ook vandaag kun je binnengaan in de rust van Jezus. Ja, mijn vraag zou zijn aan deze schrijver, hoe dan? Hoe hebben die christenen daarin geoefend? Hoe hebben ze elkaar daarin geholpen? Nou, ik denk in ieder geval door samenkomsten als deze. En uh, mogelijk uh, dat de... Um, Ja, Jezus die, ik um, weet dat Martin deze maand volgens mij, of misschien zelfs vorige week al, heeft gepreekt over Matthäus 11, waarin Jezus zegt, kom tot mij, uh, jullie die vermoeid en belast zijn, en, en uh, ik geef je echte rust, ik geef je echte vrede, want mijn juk is, is licht, mijn last is zacht. En die uitnodiging zit hier ook ergens in, en die is ook voor vandaag geldig, ook voor ons. Maar hoe doe je dat dan? De eerste um, gedachte daarbij die kan helpen is dat wij niet het centrum uitmaken van deze wereld. Dat jij als individu, helaas voor je misschien, als je dat voor vandaag als, uh, voor het eerst hoort, maar het leven draait niet om jou. Um, het leven draait om God en om hoe hij deze wereld in zijn handen houdt en hoe jij en ik daar een kleine rol in mogen spelen. En dat is heerlijk dat geeft al een stukje ontspanning. Want het is Gods wereld, het is zijn werk. Uh, je zou zelfs nog kunnen denken aan Jezus die alles al verbracht heeft. En van daaruit mogen we onze rol spelen op deze wereld. Mogen we um, ja, leven in vrede met God en met elkaar. Wat kan daarbij helpen? Um, een besef dat je echt ontzettend geliefd bent. Niet om hoeveel vrienden je hebt... Niet om wat je allemaal weet, wat je kennisniveau is of je opleidingsniveau. Niet om wie, wat je bezit. Maar God vindt jou waardevol puur en alleen om wie je bent. Omdat hij je gemaakt heeft. Dat is zo'n kernaspect van het christelijk geloof. En um, als je daar nog eens deze week bij stil zou willen staan, dan zou ik je kunnen aanbevelen om de spreek van Henry Nouwen te luisteren of te bekijken op YouTube. You are the beloved. Jij bent de geliefde. En daarin uh, laat Henry Nouwen op een hele mooie manier zien. Dat we, uh, dat we onze status niet ligt in wat we, wat we verdienen. Of hoeveel vrienden we hebben. Of hoeveel bezit we hebben. Of wat we allemaal hebben vergaat in het leven. Maar dat onze identiteit uh, kleur krijgt in de woorden van God. Door Jezus heen ook naar ons. Ik hou van je. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Dat dat een basis mag zijn ook voor ons leven. Een tweede gedachte met een toepassing... is Sabbat. Sabbat betekent stop. Sta stil. We hebben hier ook in de tekst... kort iets gehoord over dat, ze, dat je de Sabbatsrust... Uh, kan binnengaan. En um, Sabbat is niet alleen iets van één dag... Sabbat die gaat eigenlijk over de hele week. Sabbat gaat eigenlijk over in de aanwezigheid van God de dingen in je leven doen. Nou, dat vraagt om oefening, maar dat is wel de uitnodiging uh, van Jezus ook. Doe de dingen samen met mij, op je werkplek, in je gezin, uh, in je familie, waar je ook komt. Doe de dingen samen met mij. En Een doorvertaling naar sabbat als je het wel neemt als één dag ik denk dat het heel goed is, dat God het niet voor niks heeft ingesteld, dat het heel goed is om een dag rust te nemen uh, wat geeft jou echt rust hoe uh, ziet jouw sabbat eruit misschien is dat op zondag heel fijn als dat kan, misschien is dat op een andere dag, maar ik hoop, ik gun ons allemaal dat we wel sabbatsmomenten hebben en een Sabbatdag hebben in de week dat we uh, rusten van ons werk genieten van het goede en Um, ja, Dan zou je natuurlijk je kunnen onderdompelen in... Uh, ...bingewatching van een serie Netflix. Uh, ik weet niet of je dat echt rust geeft. Um, ik kwam een lijstje tegen met dingen die je echt rust kunnen geven. Uh, en dacht ik deel ze gewoon maar als tips. Wie weet kan je er eentje vandaag nog toepassen. Eén is, neem de tijd om goed te eten. Lekker goed eten. Alleen of met vrienden. Maar neem daar de tijd voor. Een tweede, neem de tijd om een goed boek te lezen. Uiteraard is de Bijbel er, ontzettend goed boek. Uh, daarnaast zijn er ook allerlei andere mooie boeken, maar neem daar de tijd voor, neem daar de rust voor. Neem ook gewoon eens de tijd misschien vanmiddag om te lummelen, om te luieren, om even niks te doen. Om gewoon je gedachten even de vrije loop te laten. En gewoon te zitten of een wandeling te maken buiten, te genieten van de natuur. Um, een andere is, uh, je kan je ook creatief uiten als rustvorm door te schilderen of door te schrijven of een andere creatieve uh, uitingsvorm... zoals het maken van muziek. Nog eentje zou kunnen zijn, dan hou ik daarmee op... Uh, dankbaarheid is dat je gewoon eens gaat stilstaan bij eigenlijk alle zegeningen die je hebt. En ik denk als je dat gaat doen, dat, dat er vanzelf al meer rust ook uh, binnenkomt. Dat je merkt van, er zijn echt moeilijke dingen in mijn leven. En er zijn echt dingen die of in mijn leven of omheen dat ik zie... Dat maakt me onrustig. Maar als ik dan kijk naar wat ik wel heb, dan geeft me dat ook een ontzettend gevoel van dankbaarheid. Van wat God allemaal wel geeft. En wat er al wel in het hier en nu is. Een derde, en daar gaan we nu gewoon heel concreet mee oefenen, is uh, loslaten. Um, dat waar jij je zorgen over maakt. Dat wat jou op dit moment onrustig maakt. Krachtig het bijzondere aan God is dat Hij ons kent en dat je dat wat jou onrustig maakt, dat waar jij je zorgen over maakt, of dat iets is voor jezelf of voor een ander, dat je dat met Jezus kan verbinden, dat je dat bij Hem mag brengen. En dan is het niet zo dat Jezus direct alles oplost en direct datgene wat onrust veroorzaakt uh, helemaal wegneemt. Neem bijvoorbeeld ziekte. Soms geneest God direct en uh, soms uh, gebeurt dat niet. Uh, en zo zijn er allerlei andere aspecten. Misschien ben je onrustig omdat je geen werk hebt. Uh, het kan zijn dat je uh, morgen ineens werk hebt. Maar het kan ook zijn dat het nog veel langer duurt. En zo kunnen er allerlei facetten zijn. Maar weet wel dat als je het los kan laten in de handen van Jezus. Dan is het op de goede plek. En dan krijgt het ook de goede plek weer in je leven. Dan word jij niet meer gedomineerd door je onrust. Of door dat waar je je zorgen over maakt. Maar dan zie je Jezus weer. Net zoals die schrijver ook oproept. Blijf Jezus in al die omstandigheden die heel lastig kunnen zijn. Blijf Hem zoeken, blijf Hem zien. En daarom hebben jullie vanochtend ook papiertjes gevonden op je stoel, als het goed is. En een pen. Zou ik de Ben naar voren willen vragen? Zij hebben een mooi luisterlied uh, uitgekozen voor ons vanochtend. Um, good, Good Father. Zij zullen dat rustig spelen. Goede, goede Vader. Um, en tijdens dat luisterlied zou ik jullie willen uitnodigen om op het briefje een zorg of dat wat jou onrustig maakt, op te schrijven. En als je dat hebt gedaan, dan mag je het letterlijk als oefening, soms is iets fysieks doen, ook, ook behulpzaam. Mag je het brengen naar het kruis, mag je het brengen bij Jezus zelf en hier in een, in een schaal deponeren. Om het ook letterlijk los te laten bij Hem. Dus van harte uitgenodigd om dat te doen. Ik zal uh, de briefjes niet lezen. Ik denk dat ik ze gewoon netjes in de papierbak doe. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Ja, zal ik ook nog een gebed uitspreken. Voordat we verder gaan. Hemelse Vader, heilige God. Dank u wel dat u ons door en door kent. Dank u voor uw woord, dank u voor de Bijbel die niet altijd makkelijk is, zoals Hebreeën 4, maar zoveel in zit. Vader, dank u dat we ons erin mogen verdiepen en uh, dat u zichzelf laat kennen door uw woord heen. En dat u ook vanochtend uh, ons uitnodigt om binnen te gaan in uw rust. Uh, dank u, Heer Jezus, dat u de rust ook hebt ingeluid toen u aan het kruis stierf en weer opstond uit de dood. Dat u overwinnaar bent en dat u ons vandaag de dag ook rust kan geven. Midden in een wereld vol... ja, ook onrustige zaken. Die ons bezig kunnen houden. Die ons ook van u af kunnen houden. Wilt u ons vergeven en helpen om... u voor ogen te houden. Op de plekken waar we komen, op de plekken waar we zijn. En helpt u ons ook om dat los te laten. Wat ons misschien ook uh, van u verwijderd houdt. Uh, een bepaalde onrust of een zorg. Helpt u ons om uh, dat over te geven in uw handen. En uh, helpt u ons ook om... Dat tot levensstijl te maken. Om daarin te blijven oefenen met elkaar. Dank u dat u van ons houdt. Dank u dat we ook mogen luieren. Mogen lummelen. Op een dag als vandaag. Dat we mogen genieten van het goede voedsel wat u geeft. Heer we prijzen uw naam. In Jezus naam. That's who I am, that's who I am, that's who I am. I've seen many searchings far, far and wide. But I know we're all searching for answers. Only you provide and you know just perfect Ik wil graag uh, met jullie bidden en uh, daar neem ik ook mee uh, alle zorgen. Ik ga ze niet voorlezen, maar ik ga wel de zorgen meenemen die uh, ook hier zijn neergelegd. En ik wil ook uh, op het moment danken. Uh, deze week hebben Hans en Renate uh, Verburg uh, goed nieuws gehad, hun hele gezin eigenlijk. Uh, hun dochter Milou is al een tijd ziek en uh, er is een tijd geleden een scan geweest en deze week kregen ze goed nieuws over... Uh, goed met haar gaat. En dat is fijn. En willen we God verdanken. Uh, voor hun uh, en hun gezin. Um, laten we samen bidden. Lieve God. Dank u wel voor wie u bent. Dat u uh, van ons houdt. Dat u ons ziet. Dat u ons kent. En dank u wel dat u... Uh, er ook voor ons bent, dat we al onze zorgen alles wat ons bezighoudt alles wat ons onrust geeft bij u neer mogen leggen en als ik uh, kijk naar de schaammetbriefjes die uh, hier voor in de kerk staat, dan uh, ja dan word ik aan de ene kant uh, dan zie ik dat er best wel veel onrust is maar zie ik ook dat er heel veel mensen zijn die het uh, bij u neer willen leggen en dat, uh, ja, dat vind ik mooi Ik wil u ook vragen om uh, rust te geven. En besef dat uh, u erbij bent, dat u uh, ons draagt, dat u ons heen bent en dat u ons leidt. Heer, u weet ook over de, de zorgen die er zijn uh, binnen het gezin van, uh, van Hans Arenate, en Renate uh, en Hilou en Tessa. Uh, ze hebben deze week goed nieuws gekregen en uh, daar zijn we onwijs dankbaar voor. Wat goed dat u, uh, en wat fijn dat u ook daarin uh, u staat laat zien. En ik wil u ook vragen om de, de rest van wat er nog gaat komen. Als het uh, ja, misschien nog wel spannend blijft of uh, er nog, het nog niet klaar is. Dat u bij het gezin zijn en dat u ons als gemeente ook uh, om het heen laat staan. Dat vraag ik u in Jezus naam. Amen. Ik heb nog een aantal mededelingen voor jullie. Um, we geven elke week een bloemetje weg. Dat staat nu uh, op tafel daar. En dat doen we aan iemand in de Ronde Wenen. Die het uh, verdient of die het nodig heeft. Of uh, die we gewoon aandacht willen schenken. En deze week gaat hij naar de Zonnebloem. De organisatie die 70 jaar bestaat. Dat is echt lang. Uh, ik zat aan het denken. maar het is, ja, nou, ik, ik, was, ik was toen niet geboren. Maar ik was nog bijna drie keer mijn, uh, mijn leeftijd, zeg maar. Dus dat is echt, dat is echt lang. Um, de zonnebloem doet heel veel goeds voor, uh, voor eenzame ouderen, voor, voor mensen met een beperking. Uh. Af en toe gewoon eens een leuk dagje uit te organiseren, met hulp van vrijwilligers. Dus om hen te feliciteren met hun 70-jarig bestaan, maar ook te bedanken gaat het bloemetje deze week naar hun toe. Um, dan wil ik je uitnodigen voor de uh, Veenhard familiefilm. In de maand uh, februari is het ook weer uh, voorjaarsvakantie. En uh, is hier op de dinsdag om 1 uur in de vakantie de film Ferdinand. Ik heb hem gezien, hij is echt heel leuk. Dus uh, uh, speciaal voor, voor, voor, het, voor het gezin. Dus als je denkt, van nou dat vind ik leuk, uh, welkom. Ook welkom om een stuk mee te nemen. Er liggen flyers uh, achter in de, in de hal, dat kan je meenemen. En als je de flyer bekijkt, dan zie je ook op de achterkant uh, de aankondiging van de Veenhard filmmaand, de hele maand maart is dat. Op elke vrijdag uh, kijken we hier samen naar een film. Um, dat kan je vast meenemen en uh, laat je inspireren, zou ik zeggen. Um, en dan gaan we nog uh, collecteren. De hele maand februari collecteren we voor uh, Echide en Estelle. Um, zij zijn bezig om een, uh, een verblijfsvergunning hier uh, definitief te krijgen en... Um, Dat kost geld en we willen hun daar graag bij ondersteunen. Uh, dus laten we daarvoor uh, geven. Um, na de collecte zingen we nog uh, een lied. En krijgen we van Ewout uh, God zegen mee. En drinken we koffie en thee en wat lekkers uh, achter in de, in de kerk. Dus blijf nog even hangen, vinden we leuk. En ik wens je nog een hele fijne zondag. Daarbij komen staan en dan gaan we samen zingen. till Gud zo voor hebben mogen zingen, God waar we over hebben gehoord, de God die deze wereld in zijn handen houdt en ook ons leven, wil jullie nog zijn zegen ook meegeven voor deze week. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de vrede en eenheid van de Heilige Geest, zij met jullie allemaal. Amen.